12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Noord-Italië, vlakbij de grens met Oostenrijk... is vannacht een auto ingereden op 17 jonge wintersporttoeristen uit Duitsland. Zes kwamen om het leven, een onbekend aantal raakte gewond. De politie gaat uit van een ongeluk. De Duitsers tussen de 20 en 25 jaar waren in Lutag in Zuid-Wirol uitgeweest... en wilden de straat oversteken naar hun vakantieverblijf toen ze werden aangereden. De bestuurder van de auto overleefde het ongeluk en is naar het ziekenhuis gebracht. Italiaanse media zeggen dat de man van 28 mogelijk dronken was. De NS heeft het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda vanochtend om half elf hervat. Sinds donderdag reden er geen treinen meer nadat een dubbeldekker was ontspoord. Dat gebeurde door een defect aan twee wielen. Onderzocht wordt nog wat er precies is gebeurd. Uit voorzorg worden alle 49 toestellen van hetzelfde type onderzocht. Het herstel van het spoor ging sneller dan gedacht. Verwacht werd dat het pas morgen klaar zou zijn. Vandaag rijden er alleen intercities tussen Den Haag en Gouda. Vanaf morgen gaat alles weer volgens dienstregeling. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker 30 mensen omgekomen bij een aanval op een militaire academie. Volgens regeringsbronnen is het opleidingscentrum gisteravond vanuit de lucht bestookt. Oud-generaal Haftar, die de internationaal gesteunde regering in Tripoli omver probeert te werken, ontkent alle betrokkenheid. Bij de aanval raakten ook tientallen mensen gewond. In het Zweedse Malmö hebben Vandalen het standbeeld van voetballer Slatan Ibrahimovic gisteravond omver getrokken. Het 3,5 meter hoge beeld is doelwit van Vandalen sinds de Zweedse spits deels eigenaar is geworden van voetbalclub Hammerby. Dat is de grote rivaal van de club waar Slatan zijn carrière ooit begon, Malmö FF. Boze supporters probeerden al eerder het standbeeld om te zagen. Sindsdien had de politie hekken om het beeld geplaatst. Het weer, het is bewolkt, lokaal kans op wat regen. Vooral in het zuidwesten kan ook soms wat zon komen. Het wordt vandaag een graad of zeven. Morgen droog met soms wat zon, dan wordt het ongeveer zes graden. Dit was het NOS Show. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Met de sombakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Zin in ZFM? ZFM. Met nu ZFM oud Zandvoort. Wanneer het lekt. Hannahs Parkion und war die Chef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 En ja, de nostalgie van vroeger... dat straalt er vanaf. Druipt er vanaf. Honey. <laughs> goedendag. Wat leuk om jou in de studio te hebben. Ja. Nou, uh, ja we gaan ik... het hebben we, jij bent Hannie Bluis. Moet uh, ik nou antwoord uh, geven? Ja, ja, dat mag. Ja. <laughs> ja. En, en uh, je, bent van, van, je bent de kleindochter van... Jan Kraai. En daar zijn er veel kleindochters van. Hè? En zijn kleinzonen. Nou, ze heeft meer... Zo... kleinzoons als dochters...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 Nog. Ja, ja nog. nou, dat, dat heeft diepe indruk bij <laughs> mij gemaakt, maar daar gaan we het straks over hebben. En, um, oh ja, dat, en ja, grootje, heeft, ik weet niet zo lang ze in dat cafeetje gezeten heeft, hoor, dat weet ik niet. Want ze was, geloof ik, wat zei ze ook maar, 39, geloof ik, toen de man stierf. Ze was nog jong, hoor. Dus ze heeft dat cafeetje opgepakt. Ja, het was gewoon een bierhuisje, heel ouderwets huisje en al dat soort dingen meer. Niet, niet het café wat we nu kennen, Nee, dat, dat, dat, dat heeft mijn vader in 34 jouw... laten bouwen. Ja, en? We gaan uh, even naar de muziek, denk ik. Ja, ja? dat klopt, uh, Dat Jan. doen we. Ik heb een zwak dames heren... voor het fotograferen. Die voor mijn lens wil poseren. Ik sta voor u klaar. maak ik van u een foto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 dichter, als u er samen op wilt staan. Wat u elkanders handen, kijk nu elkaar eens aan, en spits u nu uw mondje tot kussen bereid, terwijl uw hand om haar middeltje vleidt. Hoe komt me die vent aan zo'n aardige meid, dat wordt een leuke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 Ja, Jan, dat was uh, Lou Benny. Mag ik van u een foto? Ja, dat dus, zit met, met het strooie hoedje. Ja, maar maar jij ja. uh, uh, uh, had een andere naam ervoor, Ronnie. Ja, Mattelo, geloof ik, matoloog. maar ik weet het niet zeker ik, of ik het goed het heb. precies. Maar. Uh, luisteraars, wij hebben voor ons liggen het fotoboek.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 Want mijn vader had een bottlerij, hè? Ja. Die maakte zelf limonade en bottelde zelf. Ja. En die leefde. Dat, dat deed hij voor de oorlog? Ja. Hij had het na de oorlog ook nog gedaan, maar hij kon niet tegen die concurrentie op van Coca-Cola, Pepsi, Collium. Ja, dan moet je ze wat. allemaal noemen als je ze noemt. Ja. <laughs> maar dat, daar kon hij niet tegen zei want dat verdien, ik verdien er niks meer aan. Nou, nog heel even, terug naar, naar de strandweg. Uh, een week geleden was ik bij je om, om dit, dit programma voor te bereiden. Ja. En toen zei je. Uh,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 Die strandweg is veel gezelliger. Ja, natuurlijk, ja. En, maar daar had je natuurlijk ook heel. Dit is had je bar, bodega, Peterwits. Ja. En, en je had Mullery hier zitten. Nee, niet Mullery. Dat, dat was Mullerien dit. Mullery was dat. Hoe heette dit ook maar weer? Dat weet ik het niet politiebureau. meer. Politiebureau. Politiebureau had je hier. Dat is na de afgebroken is vernieuwd toen de tijd. En hier had je een. een, een uh,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 Have you moi number? Hell my number. Okay, France. France. Ja. <laughs> si la photo est bonne, juste en deuxième colonne. Il y a le voyou du chaud. Qu'a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique tu vis. Y'a l'assassin service qui n'a pas du tout l'air méchant. Qui a plutôt l'œil intéressant.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 dat was een gevoelig nummer. Dat is een prachtig nummer van Barbara. Ja. Si la foto è bonne... Nou, en dat dat gaat dus. over een hele mooie foto. En we zijn met die mooie foto's bezig gezant ja. voor. Dus ik dacht, nou, toepasselijk vast wel. Ja, we, we hebben trouwens afgesproken dat we gewoon met uh, het, het, de foto 6721 ja. uit het eerste boek verder gaan. Oké. Okay. Of we zijn nog lang niet uitgesproken over wat we zien. Ja, je mag van mij verder, Jan. Ik ja. <laughs> <Je laughs> heb <gegeven>, geen bezwaar. <laughs> op, op een gegeven moment gaan we wel even naar een foto in hetzelfde album, naar een foto uit 1950. De 18105 voor de luisteraars die het boek voor hun hebben. En dat is het eerste fotoboek. Het is het eerste fotoboek. Dus dames en het tweede en heren. fotoboek ligt naast me op de grond. Ja, daar komen we waarschijnlijk niet aan toe. Nee, maar denk ik denk het niet. Tenminste, als u moet dus thuis luistert. Nog, he, dan... moet, moet ik nog een keer terugkomen? Ja. Ja. Kan altijd. <laughs> ja. Is te regelen. We gaan uh, naar de volgende trap: de afgang naar, uh, naar het strand. En die is uh, bij de watertoren, bij uh, een hotel of een huis. Dit is Mullery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 Dan heet uh, loop je naar het Gasthuisplein. Ja, en dan de Rozenobelstraat. De Rozenobelstraat. Ja, Rozen ja. ja die, die zit ook niet meer op dezelfde plek. Nee, maar niet. Het is, uh, want die Rozenobel had meteen... Uh, je kan het op deze foto heel goed zien. Ja, ja. moet je natuurlijk wel weten. Ja. Kijk, als je naar beneden kijkt, zo... Ja. En je loopt naar... Zo, moet ik even kijken. Oh, hier. Je loopt dus richting, uh, richting het raadhuis. Ja, kijk, hier heb je dat...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 Was er veel straatmuziek? Ja, je, je had veel muzikanten. Je had de, de Duitsers. Ja. De Duitse muzikanten. En je had gewoon ook een groep zandvorters die muziek maakten. En na de oorlog had je dat ook niet. Duitsers dan wel niet. Maar wel die zandvorters die muziek maakten op het strand. En dan gingen ze terug naar huis. En dan gingen ze door het dorp. Ja, En, en al die liedjes die, die kenden iedereen. En er werd toen. op het strand gedanst. en dat was toen ja, heel gewoon. Het was even. sfeervol. Ja, heel gezellig. Eigen, eigenlijk het sfeertje wat we wel zouden willen hebben. Ja.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 Ja, we zijn weer in de uitzending. We kregen even een telefoontje en dat ging over die, uh, die smederij die zat op het dorpsplein van Verstegen. Ja. ja, dat was Klopt. Het Jozef Verstegen. Ja, en het is zo dat uh, ik begrepen heb dat de kleinzoon van die smederij, die staat nu in de lip. En de lip, dat was van een, een lipje waarmee je klompen kon repareren. Ja, ja.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 en dan heb je, dit, je hebt hier die smederij. Heb je hier een straatje? Ja. En dan heb je. Eens even kijken hoor, even goed kijken. En dan moet je iets hoger. En dan heb je hier de burgemeester Engelblaad. Want dan heb je hier weer drie huizen. Ja. Zie je? Ja. ja. We, we kunnen nog verder kijken, want uh, we zitten.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 En dan had je daar, en die, die had, dat was, uh, ja... We gaan nog even naar de muziek. En dan kwam je dan oh, uit, op, op, op, uh, op de op ja, de hoek maar... van de En dan had je ook Koning de Aannemer, die zat er ook. Waar die... je, waar dat gebouw staat er nog, waar nou, ik weet niet wat er nou in zit, hoor. En dan daarnaast had je een groentewinkel van Bakkenhoven. Die zat daarnaast? De doppie genoemd. Was dat als kleine winkeltje? Nee, dat was een vrij grote winkel. Was... Er had ook nog een kapper in gezeten. Ik weet niet wat er nu in zit, hoor. En dan liep je zo naar beneden naar de kerk. Kerk dwarspad naar beneden, zo. Die hoek? Ja. Eigenlijk tegenover Café en Harlekijn. Die zit ja, ja, ja, dat dat daar. Ja, ik weet niet dat daar een café zit. Nee, maar dat waren gebleven. gewoon woonhuisjes. Yeah. En dat werd ook na de oorlog nog als woonhuisje gebruikt, want er was woningnood natuurlijk. Ja, we gaan nog even naar de muziek.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 Ik zit dat stond, dat stond aan de rechterkant en dat stond naar deze kant. Nou, het is ons verteld. Ja, dat kan best wel zijn, maar het is niet zo. Ja, er zijn wel meer mensen die wat vertellen over oud-Zandvoort. Ja. ja. Klopt allemaal niet. Mee. Oh nee, heel vaak. Dan ja. hoor ik wel eens een verhaal, dan denk ik, zeg maar niet waar. Ja.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 Daar, dat is de hoek van waar, waar, waar, uh, uh, de Beurdenweg en de Kerkstraat. Ja. Daar uh, zat na, vlak na de oorlog Petrovits in. Die is daar weer begonnen als café. De nee, die ouderen. Ja. Want hun bar bodega op de strandweg was afgebroken. En dit was ook een apart huis. Maar dat was aangesloten aan dit huis. En dat was een, de voorraad. Ja ja. En aan de overkant? Dat is een nieuwbouwhuis. En daar zat toen Radic. Radic. En Radic zit uh, uh, in het pand waar nu Giroudi zit. Juist. Dus het is begonnen met Radic in ja. de nieuwbouw. Ja. Die hebben het laten bouwen. Want die hadden een claim. Hè? Zoals ik ja. jou verteld heb. Uh, nog even voor de luisteraars. Een claim. Uh, wat, wat is een claim? Ja, dat is de mensen die hun huis kwijtgeraakt zijn in de oorlog. Die hadden een claim. Opdat ze recht hadden om weer op een plek te wonen... Uh,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 We daar, daar, stonden. Dat weet ik ook. We niet. kijken dus nu naar de nieuwbouw van na de is, Oorlog. Ja. En, en uh, direct daarachter ligt de het Huidige Ag Agnetastraat. Ja. En net het hofje. Ja. Het hofje is inmiddels klaar. Ja. We kijken ook weer op, dat, op datzelfde gasthuisplein. Ja. Uh, met de café van Piet van Twapen? Ja. En dat, en dan dat is. Je, dat is familie. Dat is een. Uh, uh, zijn vrouw was een, een uh, nicht van mijn vader.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 En het pakhuis, dat staat er geloof ik nog, maar er niet, en er zat, dat was van Raadsveld. En Raadsveld had toen een kruidenier. Op de, het was een kruidenier. En, die, en dit is het pand van Chemin. Dat is het pand van Chemin. Maar die heeft er ook heel lang in gezet. Huh? Oh nee, na de oorlog deze zijn Nee, ze uh, zijn, deze waren, zijn, die, deze zijn eerst nog naar, naar de straat. Ja, maar dat van Chemin was een heel mooi gebouw. En dat was een prachtige winkel. Schitterend.